9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Haarlem is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd in een winkelcentrum. De daders reden met een bestelauto dwars door de gevel van een supermarkt. Op foto's is te zien dat de bestelauto in de winkel staat. De politie roept mensen op om uit te kijken naar twee mensen met hoodies op een zwarte scooter. Of er bij de ramkraak in Haarlem iets is gestolen is niet bekend. De afgelopen maand is het inkomen van twee derde van de ZZP'ers gedaald, meldt onderzoeksbureau INO Research. Zes op de tien ZZP'ers maken zich zorgen over hun financiële situatie. Bij Nederlanders in het algemeen is dat nog geen vier op de tien. Van alle werkende Nederlanders is driekwart tevreden over de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. President Trump heeft een hoge functionaris van de inlichtingendiensten ontslagen. Michael Atkinson had melding gemaakt van het telefoongesprek... tussen Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky... waarin Trump vroeg om een corruptieonderzoek... naar zijn democratische rivaal Joe Biden en dien zoon. Dat telefoongesprek werd later gebruikt in de afzettingsprocedure tegen Trump. In een brief van het Amerikaanse congres hierover... schrijft Trump dat hij de medewerkers van de inlichtingendiensten moet kunnen vertrouwen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Every time I see your face There's a cloud and over you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 Be. Oh! I'm on else close. Pictures in my phone with people I don't know.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 Feel like the least of all your problems You can't reach me if you wanna Stay up tonight Stay up at night I'm green lights In your body language Seems like you Could use a little Company for me But if you've got everything And figured out like you say Don't waste don't wait